9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... de kwalificatierijst van Usain Bolt op het WK Atletiek in Moskou. Maar hier is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De moslimbroeders in Egypte hebben opgeroepen tot nieuwe protesten. Ze hebben deze dag uitgeroepen tot vrijdag van woede. Ze hopen dat miljoenen mensen de straat opgaan om te betogen tegen het leger optreden van woensdag, waarbij honderden doden vielen. Vanuit alle moskeeën in Cairo beginnen na het vrijdaggebed protestmarsen, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Prins Friso wordt vanmiddag begraven in Lage Vuurse. Zijn graf ligt op een steenworp afstand van Kasteel Drakenstein, waar hij enkele jaren van zijn jeugd doorbracht en waar prinses Beatrix binnenkort weer gaat wonen. Er is weinig bekend over de begrafenis, zegt koninklijk huisverslaggever Menno Reemeijer. Het gebeurt in ieder geval vanmiddag. Hoe laat is niet bekendgemaakt, maar we hebben begrepen eh, via allerlei bronnen... dat het toch echt om drie uur is in alle beslotenheid, ver weg van de camera's. Ik moet er wel bij zeggen, rond zes uur worden er een paar beelden door eh, de RvD vrijgegeven... Eh, zodat er nog wel een paar beelden te zien zullen zijn. Het is niet duidelijk of de dichte hekken die rond het graf van Prins Frizo staan... de komende dagen worden verwijderd. De gemeente Baarn overlegt daarover met de koninklijke familie.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 in Montenegro is een Nederlandse bergbeklimmer verongelukt. De man viel van de berg Dormitor en stortte in een ravijn. Een andere Nederlander, die met het slachtoffer mee was, kon zichzelf in veiligheid brengen en belde het alarmnummer. Omdat de man de exacte locatie niet kon aangeven, werd een grote zoekactie op touw gezet. Reddingswerkers in Montenegro vonden hem bovenop de berg. In India hebben duikers drie lijken gevonden in de onderzeeboot die eergisteren ontplofte. Er waren 18 mensen aan boord. Waarschijnlijk zijn ze allemaal dood. De onderzeeboot lag in de haven van Mumbai toen er een explosie plaatsvond. De oorzaak is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk ontploften wapens waarna brand uitbrak. De Indiaanse onderzeeën was onlangs nog opgeknapt in Rusland na een eerdere explosie aan boord.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 Thurandi Martina heeft zich bij de WK Atletiek... eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. De sprinter eindigt in zijn serie als tweede in 2037. Alleen de Zuid-Afrikaan Anaso Joboduana was sneller in 2017. De eerste drie in de series gaan rechtstreeks door... naar de halve finales die vanavond wordt gelopen.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ja, en dat gebeurt steeds vaker. Steeds meer gestolen wagens in de eerste zes maanden van dit jaar. En het aantal diefstallen in de eerste helft van het jaar is gestegen tot bijna 5800. En dan gaat het vooral om jonge personenauto's tot en met drie jaar. Zijn favoriet bij criminelen. Dan van, van, van daarvan verdwenen er zo'n 1600. Dat is een stijging van 12 procent. lijkt allemaal uit cijfers van de Stichting aanpak voertuigcriminaliteit. Ik heb contact met de directeur Titus Visser. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Vooral nieuwe auto's worden gestolen. Dat is opmerkelijk lijkt me, want die lijken mij goed beveiligd. Ja, ja, nou ja, eigenlijk is dat. Ja, dat, dat zou opmerkelijk lijken. Het punt is dat je ziet dat, uh, zeg maar, de standaard startonderbreker, zoals die in de auto's is gemonteerd. en die overigens ook sinds 2000 heeft gezorgd voor een ja, hele spectaculaire daling. in het aantal autodiefstallen in Nederland. Ja, dat, dat die eigenlijk uh, zijn werkingstijd heeft gehad. omdat inmiddels uh, die vergelden in staat is. om vrijwel alle type auto's uh, die startonderbreker te kraken. Ja, en dat manifesteert zich nu in een. Uh, in ieder geval een afvlakking van die dalende trend. Sterker nog, het stabiliseert. en het aantal jonge auto's neemt. Uh, enorm toe, omdat daar natuurlijk ja, de grootste inkomsten te halen zijn. Aha, dus maar weer een ouderwets uh, stuurslot uh, op de auto? Nou, u zegt het, maar één van de dingen die wij inderdaad aanbevelen, en daar zijn inmiddels trouwens mooie eigen tijdssystemen voor oh. op de markt, maar inderdaad een <laughs> stukje mechanische beveiliging is in deze fase zeg maar, een hele effectieve manier om het diefstalrisico van je auto aanzienlijk naar beneden te brengen. Inderdaad. Nou, nog andere tips voor mensen die uh, een wat jongere auto hebben? Nou, wat wij altijd zeggen, in ieder geval bij de aankoop van je auto, maak eh, naast zeg maar, het navigatiesysteem en de lichtmetalen velgen ook eh, het anti-inbraak systeem, even tot onderwerp van gesprek met je leverancier, hebben we het daarover. Ja. En overweeg inderdaad om aanvullend van datgene wat standaard wordt aangeboden, toch nog een extra systeem, bijvoorbeeld een track-and-trace systeem, te, te laten installeren. Eh, want de ervaring leert dat daarmee de auto aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor dieven. Tja, we blijven wel bezig met z'n allen op deze manier, hè? Ja, dat is inderdaad, we blijven wel een beetje bezig. Het is een soort van, van rat race die we tussen de boven- en de onderwereld met elkaar uitvoeren. Als het gaat om autodiefstal, dat klopt, ja. ja. Zijn er inmiddels ook alweer nieuwe systemen uh, geïntroduceerd in auto's... om uh, het gilden weer, weer voor te blijven? Nou, kijk, autofabrikanten zijn natuurlijk voortdurend bezig met het ontwikkelen van die systemen. Alleen, ja, op dit moment zien we dus helaas dat, dat ze even net een paar stapjes achterlopen op die mensen die die auto's mee willen nemen. Dus ja, inderdaad, ik, wij hopen dat ook deze cijfers, en wij zijn dat gesprek natuurlijk voortdurend aan aan het gaan, dat ook deze cijfers weer een aansporing zijn voor autofabrikanten om weer even een stapje bij te zetten als het gaat om het vernieuwen van dit soort systemen. Mm -hmm. Welke type auto's zijn vooral in trek bij criminelen? Nou, wat we zien, en dat was eerder ook al even wat in het nieuws, is dat de hybride auto's, die zien we, dat zien we toenemen. Um, en uh, ja, de, een van de oorzaken zou kunnen zijn, is dat in een aantal Oostbloklanden er een subsidie zit op hybride auto's, uh, bijvoorbeeld als gebruik uh, als taxi. Dus uh, dat zou een reden kunnen zijn dat dat een, een categorie auto's is die een redelijk stijgend aantal laat zien. Maar daar controleren ze dan niet waar de auto vandaan komt, als je die subsidie aanvraagt? Nou ja, aanvraagt? Dat, dat is binnen Europa uh, in wisselende mate geregeld. Uh, in, een, in een aantal landen uh, zit die controle alle systemen zitten goed in elkaar. He, daar hangen ook die registratiesystemen van onze Rijksdienst voor het Wegverkeer... en de Zusterorganisatie in andere landen, die hangen ook heel mooi aan elkaar. Dus dan is het heel lastig om zo'n auto daar weer legaal op de weg te brengen. Maar er zijn helaas ook een aantal landen waar die controle vrijwel ontbreekt... en waar het erg eenvoudig is om met een gestolen auto vanuit Nederland aan te komen... en die daar gewoon weer op een nieuw kenteken met een nieuwe identiteit... weer gewoon legaal op de weg te zetten. Juist. En dat zijn dan de hybride auto's. Ja. Welke andere wagens zijn in trek? Want in het verleden waren het altijd... Ik... Volkswagens bijvoorbeeld, die waren ja. erg populair. Is dat nog nou, steeds? Ja, kijk, je, je kan er dus op twee manieren aan kijken. Als je kijkt naar absolute aantallen, dan blijft de Golf gewoon een, een topper. Die staat nog steeds bovenaan de lijst. Uh, Golf, uh, Mercedes, uh, de BMW 3-serie, dat zijn in aantallen uh, uh, auto's die veel uh, gestolen worden. Maar je moet natuurlijk rekening houden met het feit dat er daar ook heel veel van op de weg zitten. En als je kijkt in termen van diefstalrisico, uh, dan is op dit moment een, een type Lexus, inderdaad ook een hybride, is absoluut uh, de Rising Star. Die mm. heeft het eerste jaar uh, is die heel veel gestolen. Nou ja, en dan zo'n mooie Lexus met zo'n ouderwet stuurslot erop. Dat is ook jammer, hè? Maar ja, kan je? Het is maar, niet anders. wat ik zeg, dat, dat, daar zijn nog wel wat mooiere varianten okay, voor. Ja. goed. Hoe zit het met bromfietsen en scooters? Ja, dat is voor ons, nou ja, zeg ik toch maar eerlijk, voor ons nog even een vraag. We zien in ieder geval in de cijfers een daling over het eerste half jaar. Dat is natuurlijk in beginsel een goed bericht. Wij moeten nog even passen als gaan om de vraag wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn. We gaan even goed kijken of dat die trend zich in het resterende deel van het jaar voorzet. En vanzelfsprekend gaan we samen met de politie en wellicht nog een aantal andere partijen eens even heel goed nadenken over de vraag wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. Maar voor ons nog kunnen we die nog even niet geven. Nou. Toch bedankt. Ja. Meneer Visser, dank u ja, wel. Dit Visser, directeur van de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit. Tien minuten over negen. Internationaal theater, bent u daar al aan toe? Hm, een nieuw Europees verband in die geest is in Groningen gisteravond het tiendaagse stadsfestival Noorderzon van start gegaan. Noordelijk Theater profiteert profileert zich al jaren als een podium voor groepen uit de hele wereld. Jeroen Wielaard zag de openingsvoorstelling. Die is van de Franse groep Compagnie 111, Cent onze Onder een groot zeil komt langzaam een gigant in beweging in Groningen. Is het een mens? Een gorilla? Een monster? Het wordt onthuld door twee mannen in kostuum. Een enorme robotarm. Het mondt uit in een choreografie van mens en machine. Symbolisch voor de greep van de technologie. Franse voorstelling naar de zin van artistiek directeur Mark Jomen. Nou, het is een van de leidinggevende companies van New Circus... Uh, Physical Theater, wat je wilt noemen, uit Frankrijk, uit Toulouse. Sinds uh, nu een goede 15 jaar. Nu eigenlijk voor de tweede keer op Noorderzon. De eerste keer was het tien jaar geleden. Een succes, plan B. En nu terug met sans objet. En dan, in de vijver... Heel goed gebruik maken van de locatie Noorderplantsoen in Groningen. Fernando Rubio, een Argentijn die je uitnodigt naar bed te gaan in het water. Nou, die verhaal begint in Buenos Aires, een exploderende, onafhankelijk theaterscene. Je gelooft het niet, een van de meest interessante plekken ter wereld op dit moment voor theater, nieuw theater. Fernando Rubio. Zo'n een kerel, een kale kerel, zo'n 30 jaar oud... explodeert van de energie en de ideeën. We gaan in een bed liggen op ons eentje met een actrice. Tien minuut lang, een klein stuk poëzie met ons vijver. Wat wil je dan? Internationaal werken wij met mensen uit heel de hele wereld. Eh, bijvoorbeeld deze voorstelling van Fernando. Het gaat achter ons in, in lokale première in Buenos Aires. Op de internationaal festival van Buenos Aires. Na jullie? Na ons volgende maand. Dus eh, we doen het samen met het festival van Buenos Aires. Dit alles maakt nu onderdeel uit. Voor het eerst, en dat is nieuw, van Europese samenwerking... met de organisaties Next Step en Create to Connect... Festivaldirecteur Femke Eerland. Ja, dat klopt. Een aantal jaar geleden is het kunstfestival Der Zaar in Brussel. Uh, op bezoek geweest en die hadden een netwerk uh, Next Step, waarbinnen zij de, de nut en noodzaak eigenlijk van produceren van net niet meer beginnende makers, maar net die makers die een stap verder moeten en die kunnen uh, ontzettend kunnen profiteren van zeven professionele Europese festivals die in hun investeren en hun laten toeren. Die hebben ons benaderd en daar zijn wij nu lid van voor de komende vijf jaar. Dat maakt het andermaal grensoverschrijdend. Van belang in ja. Nederland. van nog steeds dus ook met culturele bezuinigingen te maken Ja, zeker. zeker. En nou is, uh, dat, dat, daar moet dan ook geen misverstand over bestaan. De EU culture Program is ontzettend belangrijk. Uh, maar de EU vraagt altijd wel dat je uh, minimaal zelf uh, de helft ook investeert. Dus de EU legt de helft eigenlijk bij. Of je kunt al de helft van de kosten declareren. Uh, en dat maakt je, als je dan partnerschappen sluit en iedereen dat kan verdelen... maakt dat je slagkracht zoveel groter. En dat is voor die artiesten zo, zo nuttig. Want die denken ook niet in landsgrenzen. Wij denken niet in landsgrenzen en zij ook niet. Dus als zij kunnen reizen, al die podia af kunnen... door professionals gezien kunnen worden door, en door een groot publiek... eigenlijk een, een, een soort impliciete afnamegarantie hebben... Dat, dat is voor iedereen is dat een ongelofelijke winst. Jeroen was dat vanaf uh, Groningen, Noorderzon Festival. En u hoort de uh, Compagnie Saint-Onze, 111 met uh, Sans Objet. En zij komen uit Toulouse. En wij gaan door naar Moskou. Opnieuw WK atletiek de series voor de 200 meter. U heeft eerder kunnen horen dat uh, Tjurandi Martina... heel eenvoudig naar een tweede plaats in zijn serie liep. En zich dus plaatste, Olympisch kampioen Hussein Bolt... staat op het punt om de serie te lopen. En die houtkamp... Ja, nog even terug op Tjorendi uh, Martina. Want ik zei al, uh, hij greep een beetje richting zijn been, richting zijn lies. En uh, het blijkt ook dat hij daar toch wel flink last van heeft, van die liesblessure. En als je niet 100% bent op een uh, mooi en groot toernooi zoals dit... dan is dat, uh, kan dat een probleem geven, laten we het zomaar zeggen. Uh, vanavond om tien over half zes, Nederlandse tijd... dan zullen de halve finales plaats gaan vinden en dan zullen we meer weten. Want waar, okay. waar, eventjes, waar zit dat ja. in, Annie, dat, dat je last hebt bij een sprint van je lies... Hoe bedoel je, je, je hebt gewoon ja, die, die druk die erop komt. Dat, uh, hij moet een bocht lopen en die uh, druk is enorm. Als jij zo verschrikkelijk hard loopt, 20 seconden over 200 meter... Uh, ja, dan, uh, dan als je ook maar een heel klein beetje pijn hebt... Mm -hmm. Het gaat om honderdste. Dus en er staat het, voortdurend uh, spanning op die spiegel. Ongelooflijk, een hele grote spanning. Dus dat is een, uh, echt een probleem. Okay. Uh, daar heeft Hussein Bolt uh, trouwens weinig last van. Hij heeft het wereldrecord in handen, 1919. Zes keer al Olympisch goud gewonnen. En uh, wereldkampioen hier op de 100 meter. Hij wil de eerste man worden die onder de 19 seconden gaat lopen. Nou, dan uh, moet er nog wel wat gebeuren. Hij staat bijna klaar voor zijn serie van de 200 meter. Nou, ik denk dat als hij achteruit loopt dat hij het uh, nog redt. De man met die uh, enorme lange benen. Uh, en een uh, fantastische uh, atleet. Uh, nou benieuwd wat hij uh, kan doen. Hij loopt onder andere tegen een man uit Zwitserland. Alex Wilson, uh, iemand van de Bahama's. Uh, Kobayashi, een Japanner. Een uh, man uit Groot-Brittannië, Williams. Zoemer, Sloveen zijn Bolt in baan 6. Gordon uit Trinidad en Kiki uit Benin. Overigens, later vanmiddag, dat is wel leuk om even op vooruit te blikken heel snel... Ignatius Geisha, een nieuwe Nederlander, sinds juli. Hij was Ghanes ooit wereldkampioen indoor in uh, ditzelfde Moskou in 2006. En dat was voor Ghana. En zilver op de wereldkampioenschappen in Helsinki in 2005. Hij komt uit voor Nederland, is daar heel uh, trots op. Ging met, zoals hij het zelf zei, hij spreekt amper Nederlands... maar hakken over de sloot, dat wist hij nog wel te zeggen. En met dichtgeknepen billen. Wist hij ook nog te zeggen in het Nederlands. Ging hij naar de finale als uh, uh, laatste. Maar uh, wie weet dat hij iets leuks kan doen. Dat is uh, ook later vanmiddag. Ook natuurlijk uh, op uh, Radio 1 ze, om half zes Nederlandse tijd. Nu zijn Bolt. Hij staat er klaar voor. Hij wil uh, dus gewoon heel simpel naar die uh, halve finale. En dat zal hij ook wel gaan. Uh, twee jaar geleden bij de wereldkampioenschap in Daegu in Zuid-Korea. Toen uh, maakte hij een valse start op de 100 meter. En uh, was hij uitgeschakeld. Dat zijn van die dingetjes die kunnen plaatsvinden. Ook voor Usain Bolt. Ook een blessure onderweg kan zomaar uh, gebeuren. Laten we het niet hopen. Want het is een geweldige sportman. En een genot om naar te kijken. Een enorme... Uh, persoonlijkheid. Hij zit klaar. U hoort het startschot op de achtergrond. En dan gaat hij die bocht in. En loopt al met die... Hij loopt nu al eigenlijk uit. Na uh, een uh, kleine 100 meter. Nou, nu weer even aanzetten. En dan zit hij rechts van hem de man uit Trinidad lopen. Maar die doet het niet goed. Hij kijkt om zich heen. zijn Bolt, waar blijven jullie jongens? Komen we hier nog? Nou, dan loop ik nu echt uit. En dan loopt hij de 200 meter in 2066. Wint natuurlijk. En gaat naar de halve finale. Daar gaan we nog heel wat van zien. Vanavond op de, in de halve finale en morgen in de finale, Oussein Bolt. Twee vingers in zijn huis naar ja. de finale. Prachtig, Dankjewel, je Andy. Oké, okay, Lara. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. In Lage Vuurse worden de laatste voorbereidingen getroffen... voor de begrafenis van Prins Frizo vanmiddag. En zo nu en dan komen er wat mensen kijken. Dat ziet verslaggever Ewout de Tebra. Goedemorgen. Kom toch even kijken wat er allemaal... Uh... Gebeurd? Ja, wij reden hier in de buurt op de fiets en uh, dan komen we zelf ook hier natuurlijk langs. En dan ben je benieuwd wat er allemaal aan voorbereidingen getroffen zijn. Dus we stonden even te kijken, Er ja. is niet heel veel te zien, hè? Nee, dat is uh, nou momenteel nog vrij rustig, maar dat zal de loop van de dag wel anders worden, denk ik. Nou is het hier ook afgesloten, we kunnen straks niet meer naar die begraafplaats. Hoort dat ook zo? Ik denk het wel, ik denk dat de familie in alle rust uh, en stilte daar uh, met elkaar moeten kunnen zijn... zonder gestoord te worden door heel veel belangstellende en nieuwsgierige zo. Goedemorgen. U bent het dorp aan het afsluiten? Ja, alles in teken van de, de begrafenissen. Er heeft hier hekken neergezet, zodat we niet meer die kant op kunnen naar de begraafplaats. Waar gaat u nog meer uh, hekken plaatsen? Uh, de hele Hoge weg is afgesloten. Uh, de Eikenlaan is richting geboden. Dat was in richting, maar dat is nu een richting vanaf de andere kant. En voor de rest, ja, er mag geen, uh, geen voetganger, geen fietsen, geen auto in. Begrijpelijk toch? Ik vind het heel begrijpelijk, ja. We zijn er wel druk mee, maar ja, dat hoort erbij. Hij voor de gemeente Baren werkt. Want wat hebt u de afgelopen dagen nog meer allemaal moeten doen voor deze dag? Uh, ja, heel lage vuurstenen uh, is er opgeknapt. Uh, zoals uh, het grindpad is vernieuwd, het asfalt is uh, gerepareerd. Ja, zoals het hoort. Want ondanks dat het een privédag is, dat hoort er dan wel bij? Dat het dorp er een beetje mooi uitziet. Ja, dat is ook een beetje reclame voor het dorp. En een beetje respect naar het koningshuis toe. En nu de hekken dan allemaal staan... worden ook de vlaggen halfstok gehezen. Vlaggenmasten die bij de ingang van de slotlaan staan. Waar je naar het kasteel Drakenstein... en ook naar de kerk en de begraafplaats toe gaat. En langzaam zien we het dorp wakker worden. Worden her en der wat ramen gewassen. En begint lage vuur ze zich een beetje klaar te maken... voor wat komen gaat. Ewout de Bruin vanuit uh, Lagevuurse, waar later uh, vandaag prins Frizo begraven zal worden. Even naar Nieuw-Zeeland. Het land is opgeschrikt door een aardbeving, het epicentrum van de beving. Met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter, lag vlakbij de hoofdstad Wellington. Correspondent Robert Portier. Robert, is al duidelijk wat deze beving heeft aangericht? Nou, het lijkt erop uh, dat de beving niet heel veel schade heeft aangericht. Het was een zware klap, hoor. 6,6 is inderdaad een serieuze uh, aardbeving. En uh, wat daar ook nog eens bij kwam, was dat het uh, op een niet al te diep, grote diepte plaatsvond. Um, maar desondanks zijn, uh, er, uh, zijn de berichten tot nu toe goed. Er is maar één huis ingestort. Er zijn geen berichten over zwaar gebonden, ook niet over doden. Uh, ja, uiteraard is, uh, is de stroom uitgevallen in een groot deel van de regio. En uh, de aardbeving vond plaats om half drie smiddags... Ja, dat zorgde voor enorme chaos in het verkeer. Want het was natuurlijk het begin van het weekend... en iedereen ging daardoor snel naar huis natuurlijk om te kijken... of het goed was met de familie, met de kinderen of met het huis zelf. Ja, maar goed, het trein- en vliegverkeer werd meteen stopgezet. Raakten mensen daar niet van in paniek? Nou ja, natuurlijk. Bij, bij ernstige aardbevingen dan doen ze dat soort dingen automatisch eigenlijk... Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de veiligheid, want je kunt je voorstellen dat wanneer uh, de treinrails verbogen raakt door zijn aardbeving en er komt een trein aan, ja, dan loopt het natuurlijk slecht af. Uh, vandaar dat het spoor gecontroleerd moet worden en de treinen niet kunnen rijden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de landingsbanen van het vliegveld. Uh, dat is vrij snel na de aardbeving gecontroleerd en het vliegveld is opengebleven en de vluchten zijn hervat. Voor de trein zal het nog wel ietsjes langer duren, maar dat zal naar verwachting morgen weer gewoon rijden. Mm. Uh, hoe reageren mensen trouwens überhaupt? Want ze, ze kennen dit, hè. ze hebben ook geleerd hoe ze, wat ze moeten doen op zo'n moment. Ja, absoluut. Ja, uh, uh, Nieuw-Zeeland ligt aan uh, de ring of fire. Hè. Dat uh, wordt uh, voortdurend eigenlijk opgestrikt door aardbevingen. Na deze grote klap zijn er alweer tientallen kleinere geweest. Uh, en mensen worden eigenlijk van jongs af aan getraind... in wat ze moeten doen tijdens zo'n aardbeving. Uh, er zijn spotjes op televisie. Op uh, school leer je dat je tijdens zo'n aardbeving onder je tafel moet gaan zitten... Uh, ook nu weer, na deze aardbeving, was de burgemeester van Wellington direct aan het woord. Die vertelde hoe zij op handen en voeten onder haar bureau was gaan schuilen. Wat dat betreft zijn mensen uh, heel erg uh, bekend met het fenomeen... maar neemt natuurlijk niet weg dat ze wel elke keer schrikken. Ja. ja, je hebt ook nog verslag gedaan van die grote beving in 2011... waarbij 185 mensen om het leven uh, kwamen. Is er vrees voor opnieuw zo'n grote beving? Ja, zonder meer. Uh, juist omdat zij op die Ring of Fire liggen en er voortdurend aardbevingen zijn wacht uh, Nieuw-Zeeland eigenlijk voortdurend... op het moment dat de next big one komt. Hè? De, de grote klap die je alles moet verwoesten. Uh, en elke keer wanneer uh, de aarde trilt... Uh, dan staan mensen er toch even bij stil... dat dit hem wel eens zou kunnen zijn. Nou, een van de uh, problemen na die aardbeving in Christchurch is ook geweest... dat uh, mensen best wel snel uh, in staat waren om een huis uh, weer te herstellen. Dat ze in ieder geval hun leven konden oppakken. Maar uh, mensen zijn gewoon zenuwachtig. En mensen raken in paniek op het moment dat er weer eens een aardbeving was. En dat uh, die psychische problemen, uh, dat is misschien wel de grootste schade... die mensen ondervinden van zo'n aardbeving. Ja, voortdurende angst en spanning. Correspondent Robert Portier over de aardbeving uh, in Nieuw-Zeeland. Zo dadelijk uh, kijken we eventjes naar de dag, de dag um, die gaat komen in Egypte. Het vrijdaggebed is opgeroepen tot uh, grote mars, mars van de woede. Straks Sander van Hoorn.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 Soon, started shaking my Toeste. Douwe op was dat. Ik zei het al, het wordt een spannende dag vandaag in Egypte. De moslimbroeders hebben opgeroepen tot een mars van de woede om het geweld van de afgelopen dagen te veroordelen. Correspondent Sander van Hoorn is in Cairo en vertelt wat die mars moet gaan inhouden.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 daar zullen vandaag mensen de straat op gaan. Sander van Hoorn vanuit, Cairo. Hij volgt de situatie in Egypte op de voet. Natuurlijk ook de rest van de dag te horen op Radio 1. Als er wat gebeurt, kan het ook zijn dat het bij de collega's van de KRO is. Bijvoorbeeld Zeker. bij jou. Ja. Goedemorgen. Wat heb jij verder in je uitzending? Het CDA en GroenLinks, maar ook andere partijen willen afspraken maken... en misschien zelfs in wet gaan regelen de flexibele werktijden. Dat is misschien voor jou ook wat. Dat je mag kiezen <laughs> Of ik moet of niet. Gaat. Dus in plaats van, hoe laat is het? Half vijf? Dat je uh, vier uur gaat de wekker, ja. ja. ja nou dat je dan dat... zegt, nee, vandaag, vandaag kom we om elf uur. Oh, heerlijk. En dan doen we gewoon het Radio 1 Journaal tussen elf en drie. Nou, dat lijkt me hartstikke... Ja, of nou, jij? Kan jij niet? Nee, ja, ja ik, ik ben voor dat soort afspraken. Maar goed, daar gaan we straks eens over spreken. En bedreigde diersoorten, vooral in Rusland, gaat het daar erg slecht mee. Goed, dat en meer. Bij jou. Wouter in het KRO-programma Goedemorgen in Nederland. Dit is Radio 1. We gaan eerst naar Jan van de Putten voor het NOS-journaal. In Lagevuurse wordt alles in gereedheid gebracht... voor de begrafenis van prins Frieso. Die begrafenis is in de loop van de middag. De kist met het stoffelijk overschot van de prins... wordt nu van huis ten bos overgebracht naar Lagevuurse. Duikers hebben in de geëxplodeerde Indiaanse onderzeeboot de lijken van drie van de 18 bemanningsleden geborgen. Gevreesd wordt dat alle opvarenden zijn omgekomen. De onderzeeboot explodeerde in de haven van Mumbai. Mogelijk zijn er wapens ontploft.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 En Chorandi Martina heeft zich bij de WK Atletiek eenvoudig geplaatst... voor de halve finales van de 200 meter. Martina eindigde in zijn serie als tweede in 2037. Alleen de Zuid-Afrikaan Joe Bodwana was sneller in 2017. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Kurpershoek: Flexibele werktijden bij wet regelen: beleggen of sparen voor je oude dag. Siberische tijgers massaal gestroopt. En het ochtendumer van Tom Kas. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. En wij zijn deze hele week al op de kermis. Ik hey, man XXL. Dan meteen meer op Radio 1. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Al in 2014 moeten werknemers de mogelijkheid krijgen... hun werkweek flexibeler te maken. Dat willen het CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer in een wet gaan vastleggen. Kamerlid Eddie van Heijm, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het CDA. Ja. Uh, flexibele werktijden, wat zijn dat Precies. Dat je zelf mag kiezen wanneer je werkt of iets... Nou, dat je in elk geval de, de, de invloed op je werktijden eh, iets groter wordt. Uh, en daar zit natuurlijk een, een belangrijke reden achter. Um, we willen met z'n allen dat, uh, dat we langer gaan werken, dat we meer uren uh, maken. Maar tegelijkertijd doet uh, de regering een steeds groter beroep op mensen als het gaat om de zorgverlening. Dat wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp, op persoonlijke verzorging, ook op kinderopvang. Dus je moet steeds meer uh, zelf in je eigen omgeving maar zien te regelen en te organiseren. Nou, dat kan um, alleen samen gaan als, um, als je ook meer flexibiliteit hebt in je werkrooster. En wat wij graag willen, we hebben daarvoor een wetsvoorstel ingediend samen met GroenLinks, is dat het gesprek daarover op de werkvloer tussen werkgever en werknemer op gang komt. We zien dat dat nog onvoldoende gebeurt, dat er nog onvoldoende cao's zijn die daarop inspelen, dat dat soms ook echt nog wel een taboe is op de werkvloer. Uh, en daarom zeggen wij, uh, geef nou die werknemer in ieder geval het wettelijk recht om het verzoek te kunnen doen. En dan heeft de werkgever de plicht om daar serieus op te reageren. En hij kan uh, uiteraard altijd nee zeggen als het bedrijf Maar precies, het kan dus een heel kort gesprek worden. Als de nee, werknemer zegt ik wil graag, maar de werkgever zegt nee, dan ben je gauw uitgepraat. Uh, dat klopt, maar de, de wet schrijft dus ook voor dat je dat wel moet motiveren in termen van het bedrijfsbelang. Um, en dat is zeg maar iets wat, wat op de achtergrond een rol kan spelen bij het op gang helpen van het gesprek. Erover. Want wij verwachten uiteindelijk, uiteindelijk dat er op dat wettelijk recht eigenlijk niet zo vaak een beroep gedaan zal worden. Wat wij hopen is dat er juist in veel meer cao's afspraken gemaakt zullen worden. Dat dat op de werkvloer bespreekbaar wordt en dat je daarmee op deze manier ook uh, ja, helpt die cultuuromslag, het bespreekbaar maken van het onderwerp, op gang te helpen. Heeft u de indruk dat dat inderdaad te weinig nu gebeurt... dat werknemers niet durven te vragen ja. om nou ja, een uurtje later beginnen... een uurtje langer doorwerken? Ja, het verschilt wel een beetje per sector hoor, en ook per beroep. Ook niet alle beroepen lenen zich er natuurlijk voor... maar wij krijgen echt nog te veel signalen, ook van mensen op de werkvloer... die zeggen van ik kaart het aan bij mijn werkgever en die zegt... ja, dat doen we hier niet, dat kan niet... Um, we zien ook het aantal cao's. Ik dacht dat dat altijd een onderwerp was wat ook goed geregeld was in cao's. Maar dat in minder dan 20% van de cao's hier afspraken over gemaakt zijn. En dat was ook de reden waarom wij hebben gezegd... Kijk, ook wij zijn niet op voorhand uh, altijd voor wetgeving en regulering. Maar het zou wel helpen als um, de overheid in dit geval helpt... om hier de discussie over op gang te brengen, ook op de werkvloer. Juist ook omdat wij um, zien dat diezelfde overheid de werknemer... steeds meer in spagaat brengt. Hè. Normaal zij moet hij meer uren gaan werken aan de ene kant. Maar aan de andere kant willen, willen we dat niet voor zijn buurman zorgt. Ja, dat kan niet allemaal, uh, als je ook niet ruimte ergens creëert. Waarom zouden de werkgevers hierin meegaan? Omdat Die zullen uiteindelijk... zeggen van waar bemoeit u zich mee, uh, overheid? Uh, Laat mij lekker mijn uh, bedrijf uh, runnen. Ja, ja. Maar wij, daarom geven we ook heel veel ruimte aan het overleg uh, in cao's, uh, aan overleg op de werkvloer. Dat, dat staat voorop. Maar uiteindelijk is het ook in het belang van die werkgever dat hij een werknemer uh, heeft die niet opgebrand raakt uh, door de combinatie van arbeid en zorg. Die als, uh, ook zijn uren blijft maken. Heel veel werknemers willen graag uren werken en uren blijven werken als ze we maar iets meer flexibiliteit krijgen. Dus wij denken dat het uiteindelijk ook de werkgelegenheid en de arbeidsproductiviteit uh, ten goede komt. En er zijn ook allerlei studies die daarop wijzen. Als u het over flexibiliteit heeft, waar moeten we dan vooral aan denken? In de zin van. ook. Uh, uh, ja, dat je, als jij zou willen, 's nachts werkt'? Of wat, wat? Waar, het, waar liggen nou, de grenzen? We, we hebben al een wet aanpassing arbeidsduur. die zeg maar regelt dat je bij je werkgever kunt vragen om aanpassing van de arbeidsduur. En ons wetvoorstel gaat twee elementen aan toe: dat, zijn het, dat is het element arbeidstijden. Dus uh, het moment waarop je begint en waarop je uh, ophoudt, en het onderwerp uh, thuiswerken. Beide kunnen, uh, soms, uh, soms ook niet. Het hangt een beetje van het beroep af en de sector waarin je uh, werkt. Maar dat zijn de elementen waar we dus uh, de discussie over op gang willen helpen. En dat kan dus betekenen dat je ja, uh, beter in staat wordt gesteld om uh, je werk af te stemmen op de schooltijden of op de momenten dat, dat je uh, zorg wilt verlenen aan een ziek familielid of iemand in je omgeving. Is deze bemoeienis van de overheid wel van deze tijd? Want juist nu. Willen we een overheid die ons een beetje vrijlaat en ons ja. zelf keuzes laat maken zonder dat er onmiddellijk weer een wet. Gemaakt is. Nou, dat, dat is wel een punt. Dat vind ik, ook een, ik ben ook heel benieuwd hoe, we de, de, de, uh, zeg maar hoe de discussie hierover in het parlement zal plaatsvinden. Want we hebben samen GroenLinks en CDA 17 zetels. Dus wij zijn uh, niet in staat om dit uh, erdoor te drukken, om het even zo te zeggen. Dus we zullen hier echt een serieus debat over moeten voeren. Maar we hebben juist in ons voorstel geprobeerd... om de ruimte voor werkgevers en werknemers uh, maximaal te laten. Uh, dus als er een CAO-afspraak is, dan geldt de wet niet, om maar wat te noemen. Dus op proberen ook echt het aantal CAO's... Uh, uh, laten toenemen. We hebben ook gezegd, ja, kleinere bedrijven, minder dan tien werknemers, daar is die ruimte voor flexibiliteit vaak al een stuk minder dan bij grotere bedrijven. Dus die hebben we uh, op verzoek van een aantal precies ook uh, uitgezonderd uh, van de wet. En ik denk dat het een heel interessant uh, debat kan worden. Maar het achterliggende vraagstuk waar we echt iets mee moeten, want de overheid dwingt mensen steeds meer in een spagaat. We willen dat mensen arbeid en zorg uh, kunnen combineren. En daar zou het debat ook vooral over moeten gaan. We gaan het debat volgen. CDA-kamerlid Eddie van Heijem, dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Over een paar uur vaart het grootste schip ter wereld... de Rotterdamse Haven binnen. Wat vervoert dat schip allemaal? Miranda van der Meijden van Maersk Line geeft het antwoord. De van McKinney-Mullen heeft een capaciteit van ruim 18.000 containers... ...oftewel een tonnage van 190.000 ton. En momenteel is het schip geladen met minder containers, rond de 14.000... ...omdat het nog niet alle havens die de I aandoet... ...haar maximale capaciteit kunnen behandelen in 2013. In Rotterdam zullen 3.500 containers binnen 24 uur gelost worden... ...en dit schip vervoert lading zoals elektronica, witgoed, meubelen... ...kleding, waaronder schoenen, voedingsmiddelen zoals koffie, cacao en vis... ...en de kerstartikelen van dit jaar. Allemaal naar Rotterdam dus om te gaan kijken naar dat grootste schip ter wereld dat vanmiddag de haven binnenvaart. I will wait, I will wait for you. Spring so break my step and relent. Will you forgive?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 en Sons met I Will Wait. Terug nu naar de kermis. Daar is onze verslaggever Roy Heerkens. We lopen nu langs grijpautomaten en daar, dit is ook een uh, gokattractie. Wij noemen dat pushers, hè, want uh, ja, je verschuift de muntjes, uh, maar ja, vroeger waren dat de bulldozers. Maar ja, die zijn er al heel lang niet meer, want er zijn deze mooie automaten voor in de plaats gekomen. Daar ook nog uh, eentje waar je prijsjes kunt winnen, gokken? Dat zijn de jackpotjes. En dan kun je dan, ja, sparen voor punten. En hoe meer je spaart, hoe groter de prijzen zijn. Ja, want daar draait het natuurlijk af en toe ook om op de kermis, hè, om een prijsje te winnen. En deze exploitanten, die, die betalen veel geld meer hè, om hier te mogen staan. Ja, deze, deze, deze mensen betalen heel veel geld om hier te mogen staan, maar komt... Uh, het is uh, makkelijk om te exporteren deze, deze zaken, laten we maar zeggen. En uh, ja, kijk, iedereen gooit er wel eens een keer een eurootje in. Want iedereen wil wel eens een keer een beertje winnen. Dan nou, dat gebeurt ook heel veel. Maar er zijn heel veel van die automaten in Nederland. En er zijn er eigenlijk maar zes die hier een plaatsje krijgen. Dus dan zegt de gemeente van, nou ja, bieden jullie maar geld. En dan pakken wij, die het meeste geld wil bieden, die kiezen we uit. Betaal de hoofdprijs. Is het ook goed geld verdienen met zo'n uh, attractie dan? Nou, kijk, ik zou het echt niet weten. Want ik heb nog nooit zo'n spelletje gehad, niet. Maar ik denk wel dat ze, dat ze het wel redelijk goed doen allemaal, zeggen die mensen. Als ze het betalen en ze, en ze komen weer terug, dat ze niet voor niks doen, lijkt mij. Het hoort erbij, hè? net zoals een oliebolletje er, erbij hoort. En, uh... Als ik dan heel eventjes kijk naar de, naar de spulletjes die erin liggen, het is allemaal wel een beetje prelaria. Hè? Een beetje plastic, uh, ja, wat, uh, van die plusje dieren, die zijn natuurlijk wel, uh, wel aardig. Maar ik bedoel, kwaliteit houdt niet over op een kermis, Het staat de kermis ook wel onbekend. Je kunt misschien wel doorsparen voor grote huishoudartikelen, maar dan ben je ongetwijfeld ook meer geld kwijt. En ik zie daar ook dozen Lego erin staan en Playmobil. Maar ik, ik durf toch niet te zeggen dat Playmobil geen kwaliteit is. Als ik het, uh... En ik zie het merk uh, Trista voorbij komen. Maar ja, dan ben je ongetwijfeld met 1 euro zal je niet een Jura koffiezetapparaat winnen van 1000 euro. Maar Als je 1 euro erin gooit, dan wil je ook wat winnen. Dus dan heb je sleutelhangertjes uh, en noem maar op. En weet je wat me ook opvalt? En wij lopen nu over de kermis en wij praten met elkaar, maar de kakofonie aan geluid, ja. dat is natuurlijk enorm. Ja. Het is uh, van de ene zaak naar de andere zaak, hoor je weer een ander muziekje. Uh, sommige kermissen daar hebben we centrale muziek, als er bijvoorbeeld een klein dorpspleintje is, of een klein, uh, dan draaien we allemaal dezelfde muziek. En dat, maar ja, iedereen wil zijn zaak op zijn manier exporteren. Die meneer van de breakdance die is uh, helemaal gek van housemuziek. Nou ja, ik ben, er, ik ben gek van lounge muziek, wat rustiger. En zo loop je van het ene geluid in het andere geluid. Het hoort er wel een beetje bij. Ja. En maar hoe is dat uh, s'avonds, als u de hele dag erop hebt zitten? Nou kijk, net zoals deze kleine zaakjes, die hebben geen begrenzen. Die mogen het zo hard reizen maar willen. En uh, ook de attracties zelf, die maken een hoop geluid. Dat hoor je wel. Ja. En, want deze, die maakt verschrikkelijk veel uh, geluid. En, maar ik moet zeggen, als ik gewoon in mijn kastetje zit en ik draai mijn eigen muziekje, dan, dan kan ik het allemaal wel goed bijhouden. Yeah. Yeah. Albert Orderman, uh, ja, uh, de dag is bijna ten einde. Was het een geslaagde kermisdag? Ja, zeker. Het was, uh, ik moet zeggen, het was vanmiddag erg warm en dat kon ik ook merk aan de bezoekers, want ze gingen meer een beetje, ja, bij de horeca wat te drinken pakken en zo. Maar ja, toen, het, uh, toen het donker begon te worden. He, zo een beetje na, na half tien toen kwam het echt goed op gang. We Hebben nog eventjes uh, twee uurtjes echt lekker doorgedraaid. Uh, Om nou, um één uur gaan we zo meteen dicht. En uh, je ziet wel, er lopen nog steeds mensen hier op het kermistrein. We dus, uh... maken wel ontzettend lange dagen, valt me op. Ja, dat klopt. We maken ontzettend lange dagen. Maar dat doen we natuurlijk niet dag in dag uit. Kijk, hier staan we na twee weken. Dit is al voor ons de zwaarste kermis die er is. Maar dadelijk, dan, uh, dan heb ik weer een weekje niks te doen. Nou, dan gaan we naar de volgende kerminstoelpotsgemakje. Nou, dan hebben we eigenlijk weer een paar dagen rust. Ja, het is een beetje en stilstaan. Ja, het, is, het is rennen en stilstaan, ja, dat, dat klopt. Dat is zomaar. Het is goed te doen. En, uh, ja, kijk, net zoals nu, bijvoorbeeld, uh, ik zit in mijn kastatje, een beetje kaartjes verkopen. Af en toe kom een vrouw me aflossen. Ik kan het allemaal goed uithouden. En het avontuur trekt weer, want de volgende stad uh, ligt weer in het vizier. Om daar een feestje te bouwen voor de mensen. Voor het laatst, deze week vanaf de kermis, verslaggever Roy Heerkens. Zometeen, je kunt als bedreigd dier maar beter niet in Rusland wonen. Maar nu eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1962. So please love me too. Op deze versie van Love Me Do speelt hij nog mee. Piet Best, de manager van de Beatles, vond hem niet goed genoeg. En dus moest Best nog voor de grote doorbraak van de band. op deze dag, 16 augustus in 1962, het veld ruimen. Ringo Starr volgde hem op. Azing Modmaker schreef tientallen boeken over de Beatles. en komt Piet Best nog regelmatig tegen op fanclubdagen. Piet Best die bij de Beatles. ...omdat de Beatles naar Hamburg konden gaan. Uh, het was nog een beentje van niks eigenlijk. En de enige manier om in Hamburg in die clubs te mogen spelen... ...als al een complete band waren. We were working in a club called the Top Ten Club in Hamburg. And we made a recording with him called My Bonnie... ...which got to number five in the German hit parade. But I don't know. <laughs> it, never, it didn't do a thing over here. My Bonnie En ze hadden geen drummer, maar die was net opgestapt. En eigenlijk zou elke joker op dat moment bij de Beatles hebben kunnen spelen. Als je maar een drumstel had en een beetje drummen kon... dan was je goed genoeg om met de Beatles mee te gaan. En ja, dat was een geluk voor Piet Best eigenlijk... dat hij een prachtig nieuwe drumstel had. De Beatles die waren, eigenlijk, waren Piet Best eigenlijk al een beetje zat... want hij hoorde niet echt bij de band. En er zijn eigenlijk drie redenen waarom Piet Best uit de Beatles is gezet. De eerste reden was... Hij wilde zich niet aanpassen, terwijl de Beatles al het beroemde beatle kastel droegen. Bleef hij trouw aan zijn vetkuif, wat hij nog steeds heeft trouwens. Uh, de tweede reden was, hij was een matige drummer. Uh, niet niet zo'n vrolijk jongen als Ringo Starr. De derde reden, die was dodelijk. Hij was populairder bij de meisjes dan Paul McCartney. Ja, en dan blijf je niet bij de Beatles. Als je de opname van Anthology 1 uh, naast de normale singleversie zet... Love, love. Dan hoor je gewoon dat Ringo een, ja, een soort vreemde herkenbare stijl heeft. Een soort functionele drummer. En Piet Best was meer een standaard rock roll drummer. Het is voor Piet Best een hele moeilijke periode geweest. Uh, hij heeft zelfs in bepaalde perioden zelfmoord proberen te plegen. omdat het niet meer aankon. Hij heeft allerlei kleine baantjes gehad. is onder andere sociaal werken geweest. Pas nadat de Beatles het Anthology-project. dat is een project uit de eind jaren negentig. hebben opgestart kreeg hij de eer die hij verdiende... en kreeg ook heel veel geld voor zijn aandeel aan de eerste stays van de Beatles. Ik heb Piet Best meerdere malen ontmoet, zeker dat wij samen op Beateldagen zijn. Als ik er eens ben om mijn boeken te signeren, zit hij naast mij om zijn foto's te signeren. En voor bezoekers is het gewoon leuk om met een, ja, een Beatle op de foto te kunnen gaan. En daar vraagt hij gewoon geld voor en daar verdient hij zijn brood mee. Op deze dag dus in 1962 sloeg drummer Piet Best linksaf en de Beatles rechtsaf. af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 Bones. They groom the coastline here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 Gavin Graw met The Best I Ever Had. Het aantal zeldzame dieren in Rusland holt achteruit. De belangrijkste oorzaak, stroperij. Pas nog werden er twee mannen aangehouden... met meer dan 200 berenklauwen in hun auto. Goedemorgen, Peter Damkoer. Goedemorgen. Ja, je bent onze correspondent in Rusland. Wat, wat moeten ze daarmee? Nou, die berenklauwen die worden voornamelijk gebruikt in culinair gebruik... maar vooral ook als talisman. Die Chinezen denken dat berenklauwen ongelooflijk veel geluk brengen... Maar heb jij wel eens gehoord van de kabarkie? Eh, uh, nee... Nee, dat is een ongelooflijk mooi damhertje. Dat leeft in, de Alpai, in het Altaïgebergte in Siberië. En onder de huid van dat, van dat beestje. daar zit een vetlaagje. En dat verspreidt een enorme prachtige geur. En daar zijn Chinezen gek op. Dus dat is de, de, de, de Chinese parfumindustrie. Eh, kan niet genoeg krijgen van de aan, het aanleveren van deze. kabarki, deze, deze damhertjes uit de Altai. Dus het gaat vooral naar China toe, al die, al die gestroopte dieren. En en de onderdelen ja, China daarvan. Ligt, China ligt dichtbij en daar heeft men... Uh heeft een kennelijk behoefte aan al, deze, aan al deze zaken. Het gaat natuurlijk niet alleen om die kabarkie en het gaat ook niet alleen om bierenklauwen en bierenvellen, maar het gaat ook om de Siberische tijgers die natuurlijk voor hun vel ongelooflijk veel geld opleveren. En dan de, de sneeuwluipaarden die daar in het Altijgerberg ook nog altijd rondsluipen. die doen ook erg veel. Uh, daar zijn de Chinezen ook dol op op die, uh, op die huiden om die in hun huis te leggen. Dus ja, het is een enorme handel... Uh, Zwarte handel natuurlijk. Want ze zijn natuurlijk verboden om te schieten. Want het zijn beschermde diersoorten. Ja, heb je enig idee wat een beetje berenklauw doet uh, tegenwoordig op de zwarte markt? Uh, uh, dat viel mij eigenlijk tegen. Maar zo'n 600 euro. Dus je moet wel een heel vrachtje hebben. Zoals je al zei, die mensen die bij de hang houden. Die al een behoorlijk vrachtje. Zo berenklauw levert al gauw 600 euro op. Ja. Het is 2013. Hebben ze in Rusland nog steeds niet door dat stroperij echt niet meer van deze tijd is. Het kan niet. Het is verboden. Het moet vervolgd worden. Nou ja, jacht, dat zit de Russen in de genen. De Russen, er heert hier in dit land een mentalitijke natuur, is mooi. We hebben heel veel natuur, maar de natuur moet vooral geven. En de natuur is van iedereen, dus je kan doen en laten wat je wil. En er nog altijd de boetes op het stroken zijn natuurlijk heel, We zijn zo'n 10.000 als je als je gepakt wordt. Dat is, nou laten we zeggen, 25, 25 euro. En men, men durft het niet goed aan te pakken, kennelijk, omdat het zo... Zo populair is dat stropen en dat, en, en, en dat jagen. Maar ja, er zijn nog maar 500, waarschijnlijk 500 uh, Siberische tijgers over. En het ja. heel luipaard wordt steeds minder gezien. En het helpt, neem ik aan, ook niet dat we president Poetin... ...te pas en te onpas op foto's zien met uh, ja, jachttrofeeën. Met jachttrofeeën En hij doet dan wel alsof hij ook van de dieren houdt. Ja, je kan je nog herinneren dat hij met de pedikaanvogels, eh, met de kraanvogels heeft gevlogen om ze op het juiste koers te zetten naar hun, naar, naar hun broedgebieden. Maar ja, dat zijn vooral pr stunts Ook hij en zijn vrienden eh, worden nog alles betrapt op, op de jacht. En bijvoorbeeld in dat Baltijgebied, daar is onlangs nog een heel gezelschap hoge heren met een helikopter neergestort. Eh, want ze waren inderdaad op, op jacht naar die kabarkie. En dat doen ze dan heerlijk vanuit een helikopter is het, eh, als ze dan zo'n kudde hebben opges? Gespoort en is het vanuit die helikopter raak schieten wat ja. je kan. Tot slot, heel kort nog even, Peter. Is het voor een gewone toerist heel moeilijk om zo'n berenklauw te bemachtigen? Moet je met andere woorden de wegen weten? Of liggen ze overal. In, in onze markt kan je ze ruim op de markt te uh, krijgen. En als je naar het verre oosten van Rusland gaat, ook op de verre oostenmarkten van Vladivostok en Krasnijarsk. daar zijn dierenkloven heel makkelijk te krijgen. Peter, dankjewel. We zijn bijna gekomen aan het einde van dit eerste half uur van CARO Goedemorgen Nederland. We zijn na tien terug, onder andere met Peter Verhaar, de oprichter van de Alex Beleggingsbank. Een succesvolle beleggingsbank. Blijf luisteren.